Ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In Moskou is een Russische generaal omgekomen toen een autobom ontplofte. De man was het hoofd van de trainingsafdeling van het Russische leger. Dat vertelt mijn collega Jesse van de Buitenlandredactie. Vanochtend om 7 uur lokale tijd reed hij in een Kia, een SUV... een parkeerplaats in het zuiden van Moskou af. En toen ging een bom af. Nou ja, Hij is daarna ook meteen overleden aan zijn verwondingen direct. Mogelijk zitten Oekraïnse geheime diensten erachter, maar dat is nog niet zeker. Zij bliezen bijna een jaar geleden ook al een andere hoge pief van het Russische leger op... toen met een bom op een scooter, ook in Moskou... En in april werd opnieuw een generaal gedood in Moskou, toen met een autobom. Er wordt steeds meer bekend over de twee schutters die vorige week een aanslag pleegden op Bandai Beach in Australië. Voordat ze om zich heen begonnen te schieten op een Joods feest, gooiden ze explosieven in de menigte. Vertelt correspondent Meike Weijers. Het gaat om vier zelfgemaakte explosieven. En dat waren onder meer pijpbommen. Dat zijn uh, uh, ja, bommen gemaakt van een metalen buis. Die is afgesloten en gevuld met een soort explosieve stof. Uh, welke stof dat precies was, is nog niet bekendgemaakt. En ze spreken ook over een tennisballenbom. En dat is hetzelfde idee. Een tennisbal die gevuld is met explosief materiaal. De explosieven gingen niet af. De twee verdachten, een vader en zoon... schoten op Bandai Beach 15 mensen dood. De vader werd daarna doodgeschoten door de politie. En een mooi kerstverhaal uit Hengevelden in Overijssel. Daar woont Gijs van Vier, die doof geboren is... De grootste wens van zijn moeder is dat hij ondanks zijn beperking mee kan doen met de mensen in het dorp. Ze hing die wens vorig jaar in de wensboom. Had nooit verwacht dat het hele dorp gebarentaal ging leren. Maar zo ging het wel, zag hard van Nederland. We hebben inderdaad even een korte spoedcursus gebarentaal gehad voor dit evenement. Dus ja, dat is mooi om met het dorp dan ook mee te kunnen doen. Ja. En dan zie je ook wel ja, waar zo'n klein dorpje dan groot in kan zijn. Dat is echt mooi. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Ja, Heel fijn dat, uh, nou ja, dat je zo'n betrokkenheid voelt eigenlijk hè. bij ons als gezin. Bij Gijs. Heel belangrijk voor de ontwikkeling van Gijs, zegt zijn moeder. Hij voelt zich gehoord en gezien. Het weer nog een droge dag met opklaringen en flink wat zon. Alleen in het noorden blijft het grijs. Het wordt vandaag max 6 of 7 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu, de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Now here's a little story, to tell it is a must, about an unsung hero, that moves away a dust. Some people make a fortune, others earn a mint my old man don't earn much in fact he's flippin skint oh my old man's a dustman he wears a dustman's hat he wears gold blimey trousers and he lives in the council flat he looks a proper nana in his great big cocktail boots he's got such a job to pull them up and he calls them daisy roots <laughs> give tips at Christmas and some of them forget. Ah! So when he picks their bins up, he spills some on the step. Now one old man got nasty and to the council wrote. Next time my old man went round there, he punched him up the throat. Oh, my, my old man's a dustman. He wears a dustman's hat. He wears got blimey trousers and he lives in a council flat. I say, I say, Les. Yeah. I, uh, I found a police dog in my dustbin. Well, how do you know he's a police dog? He had a policeman with him. <laughs> though my old man's a dustman, he's got an art of gold. He got married recently, though he's 86 years old. We said, here, yeah, hang on, Dad, you're getting past your prime. He said, well, when you get my age, it helps to past the time. Hey! My old man's a dustman, he wears a dustman's hat. He wears gold-blimey trousers and he lives in the council. flat. I say, I say, I say, uh, my dustbin's full of lilies. Well, throw them away then. I can't lilies wearing them. <laughs> Now one day whilst in a hurry he missed a lady's bin. He hadn't gone but a few yards when she chased after him. What game do you think you're playing? She cried right from the art. You. Am I too late? Now jump up on the cart. <laughs> he wears a dustbin, he wears a dustbin set. He wears gold-blimey trousers, and he lives in the council flat. I say, I say, I say. What's you again. My dustbin's absolutely full with toadstools. How do you know it's full? Cause there's not mushroom inside. <laughs> he found a tiger's set one day, nailed to a piece of wood look quite miserable, but I suppose he should. Just then from out a window, a voice began to wail. He said, oi, where's me tiger's head? Four foot from his tail. Oh, my old man's a dustman. He wears a dustman's hat. He wears gold blimey trousers and he lives in the council flats. Next time you see a dustman looking all pale and sad, don't kick him in the dustbin. He Zandvoort, elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport op ZFM. Goedemorgen, Zandvoort. Tweede uur gaat beginnen. Het is uh, vijf minuten over elf alweer, Carina. Ja, het gaat hard. Uh, ja, Wat gaan we ook weer doen? In het tweede uur? Uh, je mag het, het nog even zeggen? Tweede uur. Ja, tweede uur. Ja. Nou, ik heb hier naast me zitten de mensen van de Lotenactie. Dat wordt ja. dadelijk verkondigd. Peter en Monique zijn ja, er. Ja, Peter en Monique, heel spannend. De mensen van de ondernemersvereniging. Ja, ja inderdaad. Ja. Van de lotenacties. Dat klopt wel andere. Onder andere, wel, onder andere want ja, ze doen nog ja. zoveel meer. Ja. Ja, maar zeker. we hebben meer in de twee Ja, minuut. als het goed is komt Roy van Buringen zo zometeen. Want hij is uh, vrijwilliger van het jaar ja, geworden. Ja, daar gaat hij over vertellen. En daarna nog uh, heel mooi over het programma op 9 en 10 januari van Hildering ja. Toneelgroep. Dus uh, ja, er staan weer mooie dingen Ja, leuk onderwerpen toch? Ja. Maar, maar we gaan dus in. beginnen met uh, ja, de loto. Nou, de moet ik doen? Voor ja. de nee, derde keer alweer uh, zitten ze hier. Ja. Nou, jij niet, Peter. Tweede keer nu. En tweede keer. Ja. En Peter Bluis is vorige week geweest. Ja. ja. En uh, ja, want het is de derde trekking van de, van de grote loterij. Gaat het goed met de. Uh, ja, uh, niet te geloven. We hebben maar liefst 10.000 loten besteld. En, en dan nu zijn ze op. Alle winkels langs die een prijs beschikbaar stellen, ja. die krijgen en een poster op een raam en een pakje met uh, loten. Ja. En uh, HEMA is een uh, hele grote afnemer. Ja. Ja, dat heb ik al mm -hmm. in de eerste keer ook verteld. Kijk, alles bij, wat je koopt bij de HEMA moet bij de kassa worden afgerekend. Ja. Dat is wel normaal, dat he, is anders dan ja. bij Albert Heijn, want uh, daar zijn geen kassa's meer. Bijna niet. Eén. Eén nog. En, uh, en zelfs kent kassa's, zeg maar, ja. Dat is heel lastig daar. En ja. iedere klant die afrekent bij de HEMA krijgt een lot mee. Ja. En dat gaat dan gewoon heel erg snel. Je, ja, je ja. hebt heel veel klanten, dus dat is heel leuk. Mm -hmm. Daar halen we er ook de meeste op. Maar voordat de eerste week om was, heb ik er weer 5000 bij moeten bestellen. Ja, je ja, je en dat, ja, en daar zijn nu nog uh, zes pakjes van over. Dus, dus ik moet de is even de, kijken van de week. Ja, er is gewoon heel veel vraag. Ja, maar en dan mag je concluderen dat, de, dat de, de kans op een prijsfeest uh, kleiner ja. wordt, hè, toch? Helaas. Ja, nou, dat is een je, economische wet volgens als mij. Als je de tas ziet, <laughs> hoeveel noten ja. ik vandaag, hoe wij vandaag hebben opgehaald, mm. dat is echt onvoorstelbaar. En uh, ja, er zijn 24 prijzen. Ja. 25, de ene week 24, de andere week 25. Dus ja. Ja, de spoeling wordt wat dunner. Ja, ja, ja. Maar het is wel leuk dat er uh, uh, zoveel animo voor is. Ah, absoluut. Heel ja. Mooi. Ja. Nou, Ik denk dat uh, mensen uh, enorm gespitst, met gespitste ja. oren naar de Wie radio zitten te luisteren. Dat wat winnen. Want nu worden de namen bekendgemaakt. Uh, ga je gang. Uh, ja, de eerst Peter. 12 doet Monique. Monique, uh, oké. Okay. Ja, met mijn helemaal goed. Monique, zeg nou, maar. Nou, ben benieuwd. Nou, daar gaan we beginnen. Een fles wijn van Hotel Hoogland voor Hans van den Boch Bos, bedoel oh. ik. Hans van... Oh, nee, dat ben ik niet. Sorry. <laughs> sorry, sorry, Hans, maar... <laughs> de stom Bokman, maar we hebben het de ja, van ja, den Boch van gemaakt. <laughs> Een cadeaubon van 25 euro van Bloemsierkunst Jeff en Henk Bluis voor Yvonne Vos. Een kilo kaas naar keuze van Kaashuis Stomp voor de familie Gazenbeek. Een lekkere kerststol bij Van Vessem voor A. Formaat. Een smulcadeaubon van 25 euro van Marsals Vers Theater voor H. Zuiderduin. Een cadeaubon van 20 euro van de Zandvoortse Apotheek voor P. Bol. Een cadeaubon van 20 euro voor Rio's speciaalzaak uh, M. Goket Gieskes. Een zak oliebollen en appelflappen natuurlijk van Harry Vase voor Marina Wasenaar. Een cheeseburgermenu van snackbar Het Plein voor I. Duin. Een waardebon van 25 euro voor Pearl voor Nina Gager, Wolfswinkel. Een cadeaubon van 12,50 van viskraam Arie Guit voor Loet Visser. En mijn laatste is de gezondheidscheck voor je huisdier... voor de dierenkliniek Zandvoort voor de Beest. En dan geef ik hem door aan de... Ja, als, als, je, als je nou geen, geen uh, huisdieren hebt, want wat gaat er dan ja. gebeuren? Nou, je kent altijd wel iemand die een huisdier heeft. Ja, dat is waar. Dat we is zijn altijd mensen dat huisdieren wat een ja. leuke prijzen. Ja, zei, hartstikke leuke prijzen. Ja. En dan hebben we... Elf. Ja, inderdaad. Uh, ik ben bij nummer 13, een pakket voor de hond, van de, uh, beschikbaar gesteld door de Zandvoortse dierenarts, gewonnen door A. Blom. <klaar> Babyliss Douchelle van Ethos is gewonnen door Aaltje Vink. Kokkie Tinga heeft een cadeaubon gewonnen ter waarde van 20 euro... beschikbaar gesteld door Bloemenhuis Bluis, winkelcentrum Noord. Een Italian of Medium Pizza, beschikbaar gesteld door Domino's... is gewonnen door C. Beumerman. Anneke Draaier heeft een boekenbon gewon, uh, gewonnen ter waarde van 20 euro... Euro, die is beschikbaar gesteld door Bruna. Een cadeau van 50 euro beschikbaar gesteld door Decis Lingerie... is gewonnen door G. van Veldhoven. Met Meltes staat hier of Mettes? Mettes? Mettes. De familie Mettes heeft een cadeau gewonnen... ter waarde van 20 euro beschikbaar gesteld door Claudia Pieters, bestuurslid van de OVZ... en eigenaresse van Frituur Danver. Mag ook wel eens gemeld ja, worden, tuurlijk. vind je niet? Didébon van 25 euro. Restaurant Andrea stelt die beschikbaar. Gewonnen door Karin van Gemert. Maaike Meinhardt heeft een cadeaubond gewonnen... te waarde van 15 euro. Peter? Meinhardt, ja. Vera Flowers Kif stelt die beschikbaar. Vlugfession... Heeft een twee-pak slater basis-T-shirt naar keuze. Een twee-pak slater basis-T-shirt naar keuze. Gewonnen door D. Wijnker. Hanneke de Beest heeft een verrassingsgeschenk gewonnen. Beschikbaar gesteld door Mendies En de taste iconen doet een pizza-swarma. En die is gewonnen door Josh van der Bos. En dat waren voor de derde week. De 24 prijzen. Wow. Nou, Wij komen vandaag over een week weer terug. weer nou. om 11 uur. Dan worden er uh, 26 prijzen uh, uitgeloofd. Weekprijzen. En dan ook de vijf <coughs> hoofdprijzen. Die worden dan ook bekendgemaakt. Helemaal top. En, nee. en alle prijzen zijn uh, terug te lezen in de komende krant. Komen alle prijzen. Dondera... zijn terug te lezen. Alle prijswinnaars krijgen bericht. Oké. Okay. Met die brief gaan ze naar de winkel toe. En daarmee de brief. Ja, ja. die uh, overhandigen ze en dan krijgen ze de prijs. Nou, helemaal Het gaat zeg. allemaal uh, heel ja. makkelijk. Je zat er weer niet bij, kan voel ik veel maar op. Ik ja, heb maar ook ja. nog geen ingevuld, want ik heb nee, ook ik, helemaal niks gevuld. Ik ben ja, ik ben niet in een winkel geweest eigenlijk. Nee, ook niet een stukje of zo. Nee, nee toch, ja. ja, ik had eigenlijk geen tijd. Ja, Hij uh, gewoon hartstikke druk geweest natuurlijk. Ik heb ja. zelfs de. Uh, Eén keer keukenrol door midden gesneden, Meen je omdat het? ik geen wc had. Dus ik moest. Zo ik druk heb je het. Zo nu. druk, had je Welk het. Welk een aandoenlijk verhaal. Ja, ja, ja. ja. <lacht> ja. Kunnen we het ja. nog één keer herhalen? Nee, nee, oh, nee. Met een bel gaat dit gehaald voor je. Nee, nee maar hey, Peter, nu is het maar allemaal weer goed, hoor. Ja, nee, ja nee, nu gaat het weer beter. Ja. Uh, uh, nog even het laatste nieuws, als dat mag. Peter, ja, natuurlijk. Uh, iets heel anders, alle En And now for something completely different. Yeah. <lacht> Uh, uh, zondag 21 december, aanvang half drie, het kerstbenefietconcert. Ja, daar hebben we het uh, uitgebreid van... over gehad met uh, ja. Fred Kuiters, de bestuurslid uh, uh, van de uh, boer. Helaas, maar de twee kaarten was... zijn verkocht. Zijn allemaal verkocht? Zo. Wij zijn uitverkocht. Nou, goed oh, nieuws Ik wou toch? Ook, uh, ook dus dat is heel goed nieuws. Nou ja, goed, uh, dat komt natuurlijk ook door onze uitzending vorige week natuurlijk. Dat, uh, ik heb er wel een VIP-kaart voor. Ja, dat <laughs> kan altijd ja, nog. Ja, al. Nee, uh, uh, ja, en dan uh, gaan jullie richting uh, het uh, nieuwjaarsconcert, hè? Ja. En ik begreep dat, uh, dat jij daar ook weer aan mee uh, gaat uh, werken. Ja, ik ga met Hans het samen presenteren. Ja, vorig jaar ook andere al. Ander Hans. Was, uh, ja, andere Hans Rubeling, <laughs> ja, ja, ja. Hans Rubeling. Maar uh, ja, dat was hey, vorig dat. jaar hartstikke Helemaal leuk. Helemaal ben ik ook geweest. Hmm? En dat was een geweldig concert. Maar dat wordt nou, het nu zeker. weer. Hè? Ja, heel mooi. Zeker. En dan gaan we, ik denk... Uh, ja, dan moeten we volgende week of... Volgende week. Doen we de uh, weekprijzen, we doen de hoofdprijzen. En daarna heb ik nog ongeveer drie kwartier nodig om het nieuwjaarsconcert uh, Nou, dan mag af, je vondag. na twaalf. Ik ja, heb uh, Oh, een beller, uh, we, hebben een beller. Uh, we hebben een beller. We hebben een beller. Vermoedelijk spamoproep. Nou, dat gaan we maar niet uh, doen. Ja, of iemand wil zijn prijs uh, nog niet ja, ja, horen. Ja, ja, ja, ja, <laughs> Wat ja. heb je gewonnen? We nog een keer herhalen <laughs> graag. Ja. Nee, hartstikke goed. Uh, nogmaals, uh, Peter en Monique, heel goede dagen de komende week. Uh, Jullie ook, uh, dankjewel. Ja, we komen elkaar dagen. ongetwijfeld wel ergens tegen. En, uh, we, gaan, uh, we gaan nog even muziek draaien. Wat gaan okay. we doen, uh, Maya? Uh, Scott uh, McKenzie met San Francisco. Oh, mooi nummer. Mooi Je nummer. Mooi. Morgen Zandvoort, elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport op ZFM. Oké, okay, uh, nah, ik heb nog geen, heb nog geen uh, ding ingeleverd, dus oh. dat, dat kun je mij ook niet vinden. Ja, ik ja. wel. Uh, goed, we gaan uh, door met ons programma. Het is uh, bijna 10 voor half twaalf. We gaan alweer naar het voorlaatste onderwerp. Voor, het gaat zo snel. Het gaat om, het Maar het wordt, is ook heel gezellig. Het wordt gezellig 12 uur, Carina. Uh, kan dat, je melden. Ja, is, uh, dus. Uh, <laughs> nee, we gaan een leuk gesprek voeren met uh, de vrijwilliger van het jaar. Ja, Roy van Buringen. Ja, dank jullie wel. Ja, ja. Je, je hebt meegenomen. Even kijken hoor. Ja, van ja, de, de kerkhof uh, is en een goede familie, oh, ja. maar ook een vrijwilliger. Voor Zalford, het en even. een enorme familie. Ja. 1, uh, ben, ja. Ja, dat klopt, inderdaad. Ja, dat ik heb eens een keer een leuk, uh, leuk filmpje van je gezien. Uh, je hebt een soort museum ook nog thuis, is zo. Ja, leuk man. Daar gaan we zo nog wel even over. Oh maar praten. dan moet ik dan ook daar een keer langs. Ja, dat is wel heel leuk, ja, dat is ja. zeker. Ja. Moeten jullie zeker doen. Nou, ja. nou, dat was het dan. Maar mooi. Uh, nee, hoe, hoe blij <laughs> moet ben u je? Alleen even als een man. Nee, een grapje. Um, nee. Hoe blij ben ja, heel, je met dit? Ja, deze hoe prijs? blij ben jij eigenlijk? Ja, heel erg super blij en vereerd vooral, want ja. uh, het was nu de derde keer dat ik genomineerd was voor deze prijs en vorig jaar ook dubbel met Zandvoort Inside. Mhm. Mm en uh, eigenlijk had ik hem nu ook niet verwacht. En waarom niet? Iedereen zegt ja, je ja, had hem tot nu al na drie keer verwacht. Nee, ja. dat had ik echt niet. Want uh, de, waren er waren weer zoveel vrijwilligers genomineerd, die allemaal op hun gebied het ja. mooiste doen voor Zandvoort. Ja. Ja, zeker. En ook veel doen voor Zandvoort. Ja. En daarom, ik had echt persoonlijk verwacht, hij had, de, hij had uh, naar Vivian gegaan of naar, uh, naar uh, Nelly. Dat, uh, dat, dat had ik echt verwacht. Maar dat is. Uh, ja.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 Daarin kan je gewoon zien wat mensen doen en jullie doen het ook. W wij doen het, maar uh, je mantelzorg is ook vrijwillig. Uh, ben ik zelf ook. En, maar er is heel veel vrijwilligerswerk ja, ja. en ook niet zichtbaar. Soms. Ja, dat ja. is waar. Nee, dat ben Klopt. ik helemaal je. Ja, jij stond er natuurlijk met acht andere uh, genomineerden, zeg maar. Ja. ja. Je zei het net zelf al. Je had niet verwacht dat jij het zou worden. Nee. En toen, toen je naam werd genoemd, wat dacht je toen? Ze zijn gek geworden? Nee, <lacht> nee, dat ik uh, nee. Ik was wel heel erg, uh, heel erg blij. Ik, uh, aan twee woorden van uh, de burgemeester hoorde ik wel van... Oh, ja, dat zou wel eens over mij had, kunnen er gaan. Er zat niemand uh, om mij heen die drie keer achter elkaar was genomineerd. Ja. Twee keer trouwens. Maar, uh, en, uh, en dat, echt, dat is wel een eer, eer, als je drie keer genomineerd ja, wordt. Dat, ja, maar die nominatie is al Ja, eer. De dat... eerste keer dat ik... Genomineerd was, en ik heb ook vroeger uh, de jonge vrijwilligersprijs wel eens gewonnen. En uh, als je dan uh, nu googelt en je komt mijn foto tegen en je kijkt nu... dan denk je van wow, dat is wel heel erg verschil. Dat is ook gewoon rond tien jaar ja, geleden. Is niet zo raar hoor. Uitgereikt oh. door Niek Meijer trouwens. Ja. Uh, maar het is gewoon, die nominatie op zich is al een eer. Weet je? Dus hmm. je staat toch ook weer in, in de krant. Je krijgt wat publiciteit voor ook het werk wat je doet. Ja, want ja. Dat is ook wel belangrijk, want iedereen zit bij een organisatie... of bij meerdere organisaties, of bij heel veel organisaties. Mm -hmm. En die organisaties worden daardoor ook op een voetstuk gebracht. Ja. En dat is heel belangrijk. Nou, jij, ja. jij, jij zit natuurlijk bij Stanford Insight, daar gaan we het ja. misschien zo nog wel even over hebben. Maar als we wat inhoudelijker op jouw vrijwilligerswerk ingaan... dan, ja. dan valt wel op dat uh, het uh, buurtfeest in Sunfort Noord... is eigenlijk toch het belangrijkste, denk ik. Toch? Is, is het geworden? Is het geworden, ja. ja.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 Aan, ik een, ik, een, een, ja, aan alles wat je eigenlijk niet ziet. Je ziet wel een feestje ja. zien, maar alles eromheen. Dat kost heel veel ja. geld. Ook ja. de, de veiligheid om Zandvoort Nieuw-Noord uh, te beveiligen op het feest. Mm -hmm. is, is groter dan men denkt. En, huh. en dat uh, schuurt af en toe. Ja. Alleen het maakt het wel weer uh, sterk om, om weer verder te kunnen. En verder te gaan kijken naar hoe we dat goed kunnen uitbreiden. Want... Uh, ja, want je wil niet uh, dat er incidenten plaatsvindt. Je wil gewoon dat het nee, leuk en rustig nee. verloopt. Nee. En daar is wel een stukje veiligheid voor nodig. Nou ja. ja, je bent al een aantal keren na die feesten. Kun je goed evalueren. Ja, inderdaad. Hoe uh, gaan we het volgende keer weer aanpassen? Ja. Wil jij, wil jij het op een andere manier gaan doen? Iets groter aanpakken? Of nee, heb zo jij is wel geno genoeg. Uh... <laughs> groot genoeg, ja. Groot genoeg. <laughs> wel groot ja. genoeg. Maar wat we wel proberen... is de ene keer iets wel en de andere keer weer iets ja. niet. Nu ja. hebben we vorig jaar uh, heel groot ingezet op het buurtontbijt... 100 ontbijtjes hebben we gegeven. Uh, uh, this, sorry, dit jaar ja. We spreken over volgend jaar buurtfeest. Um, dat blijft natuurlijk. Ja. Uh, we hadden het eerste en het tweede jaar hadden we het Panna Knockout. De eerste jaar was gesponsord door Dirk door van de Broek. En het tweede jaar hebben we met sponsoring vanuit het dorp het kunnen bekostigen. En het derde jaar hebben we besloten van gaan dit keer niet doen. En dan, maar daar deden we weer wat anders voor terug. <kuggen> nou kan ik vertellen, de aanvraag voor het Panna knockout toernooi is er bijvoorbeeld nu. We ja. willen eigenlijk wel kijken of we hem dit jaar weer terug kunnen halen. Alleen wel weer, zoals het eerste jaar. Maar je kijkt ja, natuurlijk ook, wat is een succes? Ja, Daar komen succes. de meeste mensen ja. op af. En wat ja, ja. moeten we gewoon niet meer doen? Nee, inderdaad. En dan bijvoorbeeld dan kom je op een uh, salsa-workshop... waar wat minder mensen aan mee hebben gedaan. Ja, die laat je dan liggen. Yes. Ja. Maar dan komt bijvoorbeeld uh, Pluspunt met een nieuw initiatief, de uh, GEM-sessie. En dan denk je van, nou, dat zou misschien wel leuk zijn op een buurtfeest. Nou, de eerste gesprekken... Uh, of hun woorden zijn al geweest. En, en dan gaan we in januari gewoon doorknallen om ja. het programma in januari al een beetje rond te breien. Ja. Ik kan het nog niet zeggen, maar ik weet bijvoorbeeld al wie er gaat optreden. Bijvoorbeeld uh, nou, ja, een groot artiest. Dus. Vertel het maar, wie wie? Nee, nee, dat gaan we niet dat doen. Dat is een verrassing. Nee. Nee. Maar dat kun je er van uitgaan dat je. Ik hoorde Yves iets dat klopt. Het? Nee, dat gaat niet lukken. <laughs> Als jij betaalt, vind ik het goed. Nee. Nee, maar nee. <laughs> nee, maar dat zou wel mooi zijn. Bijvoorbeeld voor het vijfjarig bestaan en ook de opening ja. van een nieuwe norm. Ja. Ja. Uh, weet je, daar, daar zijn we ook over nou. ja. Hoe Kunnen we daar wat in betekenen? Goed ja. voorbereiden. Maar ja. kun je dus altijd uitgaan van. Uh, dat je iedere keer weer die subsidies gaat nee. krijgen? Je moet iedere keer wel opnieuw... Al het hele molentje rond, daar ben ik nu al mee bezig. Ik uh, ben ook nu al met de gemeente Zandvoort gesprekken aan het voeren... ook over dat stukje wat schuurt. Um, en daar zijn hele goede gesprekken over geweest. En uh, we gaan nu gewoon verder bouwen. Ja. En kijk, de subsidie van de gemeente... Ze hebben, de gemeente Zandvoort heeft wel een standaard subsidie voor buurtfeesten... En uh, dat ligt tussen, tussen drie, uh, twee bedragen in, wat het minimale en het maximale is. Mm -hmm. um, maar eigenlijk is ons buurtfeest echt gewoon meer dan een buurtfeest. Ja. En dat moeten we even met z'n allen naar gaan kijken. Want ik zie, uh, ik zie ons, het buurtfeest het Nieuw-Noord niet als een barbecue bijvoorbeeld. Of als een, uh, een, stra een mooi straatfeest met een rommelmarkt en uh, met springkussens en... En eten, dat, dat, dat is het niet. Die buurtfeesten hebben ook... Uh, of geen of één beveiliger nodig. Hmm. Maar als je naar het buurtfeest van ons kijkt... dat is gewoon heel groot. Dat is van tien uur tot vijf uur. En dan is er op elk moment van die ja. uren... Heel veel wat onderdeel. te doen. Ja. En ook ja. soms tegelijk... Jij bent ja. expert, hè? Expert nou, buurtfeest? Nee, ja. Nou, ja. Dus zoals je net vertelt is het wel duidelijk nee. dat jij dat niet alleen kan doen. Want je nee. hebt natuurlijk een team van vrijwilligers. En er zit er toevallig een hier bij ons. Ja, inderdaad. Uh, <laughs> Tijn? Wat, Tijn uh, als je de microfoon even bij. Tijn, oh. jij, uh, jij, uh, jij bent een van die vrijwilligers. Hè? Wat, wat, wat is jouw rol geweest de afgelopen keer? Nou, de eerste buurtfeest was uh, dat ik alle stroom heb geregeld. De stroom, ja, ja dat ja, is ook een belangrijke Ja, Dat doe ik elk ja. jaar. Doe ik dat. Dus alle kabels, alle, kabels, alle en 380, uh, microfoons en alles, ja, ja, ja. Dat doe ik allemaal. 380, oh, dat doe je, dat 3, ding. ja, ja. kabels, dat uh, leg dat, ik allemaal dat, aan dan. Dat is al een hoop werk, neem ik aan. Dat is... Uh... Aardig, Aardig het, het werk, ja. ja. En het weegt ook wat. Ja, maar het is ook leuk, leuk, leuk, leuk om te doen als het helemaal uh, ligt, weet je wel. Ja, ja, ja zeker weten. Dus, ja. Uh, maar we hebben steeds meer stroom nodig, geloof ik. Ja, gel hoe <laughs> je ja, oh, uh, dus te meer je wil, heb je meer stroom nodig. Ja. Hey, heel in, kort even, jij, uh, ik, ik, ik zei het al in mijn inleiding. Jij bent een enorme Formule 1-fan, hè? Uh, ben je er al overheen dat Max uh, dit jaar geen uh, wereldkampioen is geworden? Oh ja, ik wel. Je gunde het uh, Lennon Norris <laughs> wel of niet? Ja, natuurlijk. Ja. Voor de 50 keer zou het mooi zijn, maar ja, dat ja, ging je even niet. Nee, dat ging even niet, hè? We wachten maar weer af. Nou ja, ja dan hebben we een mooi nummer, hè? Nummer drie. Dus, ja, hij uh... ja, heeft een nieuw, uh, nieuw nummer op zijn auto, yeah. nummer 3 inderdaad. Ja, niet al gekozen voor de 33, ja. maar goed, hè? Ja. <laughs> hey, en, en maar, jij hebt thuis ook een heleboel spullen, hè, he, Formule 1. Ja, valt op mee, toch? Ja, valt mee. Oh. Nou, ik heb een keer Geen een nog filmpje loken? gezien. Ik, uh, <laughs> weet niet, uh, ik weet niet uh, <laughs> ik uit welk jaar die kwam. Het nee, geleden, of, oh, je is Een jaar of een Oh, er staat al veel meer bij, wou je uh, ja. <laughs> Ga je zelf op een oh, race? Doe we niet? Nee. Nee, want? Nee, want op de tv zie ik veel meer. Ja, nee, dat is wel waar. Ja, <laughs> ja, ik, ben ik zit niet op. ik kom nee, op. Nee, maar, maar het is natuurlijk en wel, en, wel leuk om, uh, om zeg maar, het, het gevoel te krijgen als je erbij zit. En, uh. ja, maar, ja, dat heb ik uh, met uh, Jumbo dagen toen meegemaakt. Ja, en, uh, ja, ja, ja, ja. En, uh, ja, ja. Ik weet precies ja, hoe het gaat. Ja. Dus, uh, maar wat, vindt, wat is jouw belangrijkste item uit je collectie van de familien? Nou, zo, zo die VIP-kaarten die ik toen heb gekregen. Oh, ik heb ik met mijn broer samen uh, toen hebben we uh, van alles gekregen met de vrachtwagen over het circuit heen. oh, dat is wel leuk. Uh, eten en drinken, alles was gratis. Het was dus uh, op de baan zelf het ah. eten en drinken. De prijs uh, hadden we voor. oh, dat, uh, dat klinkt goed, uh, ja. ja. Uh, dus mijn broer zei steeds, wat kost zo'n kaartje? Ik zeg, dat gaan we maar niet over nemen. Nee. <laughs> nee, dat is uh, nee, hartstikke leuk. Heel en je, je blijft gewoon bij de, bij de vrijwilligersgroep ja, van het buurtgeven dus, uh, in de Ik ben afgekeurd en uh, ja, ik bedoel... Uh, ja. Nou, top, top. Dus ja, wat ja. mooi dat jij je dan zo <coughs> inzet ja. voor zeker, dit, Ja, zeker. het is niet alleen de buurtfeest natuurlijk. Sinterklaasfeest. Uh, Toen in Haarlem hebben we gehad. Hier in het dorp, uh, in de kerk. Uh, ja, ja. Kindergarnaval hebben we natuurlijk ja. ja. Dat hebben we nog meer. Nieuwjaarsduik hebben we natuurlijk nog uh, ja, dit jaar was het niet, maar aankomend jaar wel weer. Oh ja. dat doe je ook al, alle, alle, alle stromen en dingen? Nee, nee, nee, dan lig ik in de zee, hoor. Oh, nou, dat lig je in de zee? Dat is ja, al jaren. Het is maar een klein stukje, ja, elke... het is maar een klein stukje in heel dus. <laughs> dus nee, zoals met de coronatijd, ja. het, dat het niet doorging en alles. Toen ben ik met een maat van mij, uh, zijn we samen naar Zuid gegaan. Mensen met winterjas aan en wij kleiden ons uit... en wij gingen zo de zee in. Mensen stonden te kijken van wat is dit? Ja, ja, <laughs> Dat dus, uh, was belachelijk. Ja. <laughs> uh, nou goed, uh, jij noemde al een paar dingen. Het uh, carnaval en uh, uh, het Sinterklaasfeest. Ja. Heb je ook uh, weer, dit jaar weer uh, ja, gedaan? zeker. Voor het eerst weer na zeven na jaar weg geweest, ja. geweest zijn. Ja. We deden wel natuurlijk de Sinterklaasorganisatie... maar niet een feest meer in Zandvoort. Nee. En uh, ja, het verbaasde me daar wel weer in... Dat, dat je iets wat weg hebt gehaald... waar ze normaal een kaartje voor moesten kopen. Ah. Uh, en nu terug hebt gehaald... en waar ze nu geen kaartje voor hoeven, hoeven te kopen. Wat echt gewoon een gratis... toegankelijk evenement voor iedereen was. Yeah. Uh, met een cadeautje aan het einde. En heel veel pieten. En heel veel pepernoten. En heel veel gezelligheid en muziek. Uh, dat... Dat meteen in één klap gewoon uh, 80 kinderen heeft Ja, ongelooflijk. Wat goed. Ja. Ja. ja, leuk hoor. En het is hetzelfde met Kindercarnaval. Het Kindercarnaval was natuurlijk in Theater de Krocht. Hebben we vorig jaar in de kerk gedaan. Uh, ook gewoon een denderend succes. Wel op een andere manier, wat ja. Theo deed. Maar wel... Uh, uh, op een manier waarvan wij, waar wij dachten van... oh, dat is goed. Ja, begrijp ik, Weet je? En ja, dat gaan ja. we voor het komend jaar ook gewoon weer in de kerk doen. Ja. En daarna gaan de gesprekken beginnen met de, de klok We willen eerst even afwachten hoe alles gaat... en, ja. hoe, en nieuwe afspraken maken. Want ja. Ja, alles kost geld. Ja, tuurlijk, nee, dat is duidelijk. Ja. Hey, en uh, nou, dan heb je ook nog soms voor die site, wat ja. je doet. Ja. Dat ben je, neem ik graag ook nog op tijd. De camera ligt hier, hè? Ja, we hebben ja. een nieuwe camera. Uh, Mooi. Ja, leuk. Ja, het is eigenlijk geen vlogcamera. Het is echt een, een camera zoals alle cameras, okay. alleen heel klein. Ja, en, heel mooi. Uh, met een mooie microfoon zitten. Wij hebben dankzij een donateur kunnen kopen. is goed. Uh, omdat het gewoon na vijf jaar, want we bestaan nu vijf jaar, dit jaar, met Zandvoort de site, uh, het was op. Het moest ja. vervangen worden. Ja. En uh, uiteindelijk uh, hebben we dat kunnen doen met een mooie microfoon zitten erbij. En waardoor we nog betere video's kunnen maken en... Die uh, volop ook bekeken worden en gebruikt worden door andere media. En ja. wat gewoon heel erg uh, Ja, het is ook een, leuk een is. samenwerkingsverband met de Sanfordse krant. Inder, inderdaad. En, de laatste Chanuka uh, uh, viering zag ja. ik ook uh, op de Een filmpje van jou. Ja, klopt inderdaad. Wat dus. trouwens een heel mooie... Uh, ja, ja, was een mooie bijeenkomst. Mooi. Ik he? ben blij dat, dat ik daar uh, ja. aandacht en heen ben gegaan. Ja, ja, ja, de, ja, ja. Je komt natuurlijk ook wel veel mensen tegen uh, als je bij zoiets iets bent. En dat verbindt ook weer. Mm. En ja. daardoor ontstaan er ook weer... Uh, leuke en nieuwe ideeën. Ja, op de ja. en sommige Dat... mensen zullen zich afvragen. als je zoveel doet. dan heb je eigenlijk geen tijd om te werken. Maar je, je hebt je gewoon Dat je werk ook, ook nog werk ja. je ook nog te Ja, mee? zeker. Op ik, het strand, ik. ik, he? ik werk uh, 30 uur in de week. Of, of soms al 40 op het strand. Ik heb nu vakantie. Uh, een paar maandjes. Dus die tijd. Ja, ik gebruik nu ook wat voorwerk voor het buurtfeest en voor alle andere dingen. Maar inderdaad, ik werk er wel naast en, uh, en ik heb er ook gewoon... Je mag de strand dit noemen hoor, uh, Mango's. mango's beachbar. beachbar ja, um, tuurlijk, ja. En uh, daar werk ik nog steeds met plezier, aan nu, nu alweer mijn vijfde seizoen. Wat, wat doe je daar? Ik uh, ben manager van alles. Oh, manager van alles. Uh, echt van, van, van, hmm. Opstarten tot later... Je helpt de piekeuren af en toe met de stoelen. En de bron en schelden. Je kent de tent door en door. Ja, na vijf jaar wel de tent door en door. Maar ook gewoon natuurlijk mijn gezin ernaast. Mijn beestje mijn vrouw. Twee kinderen? Nee, twee kinderen Maar je vrouw is ook heel belangrijk. Is heel belangrijk. Je noemde haar ook... ja Ze is heel belangrijk voor mij in dit verhaal... omdat uh, ik, ik ben nu vijf jaar volgens jaar samen. Uh, we zijn alles is vijf, jaar, Ja, alles is vijf. Zo. We zijn afgelopen ja. jaar getrouwd. Um, en ze is gewoon uh, mijn rots in de branding. en Op privégebied, maar ook gewoon met Zandvoort Insight ja. uh, uh, Ze zit ook in het bestuur. En, en, maar ook voor jongens zoals Stijn of Jelmer of alle andere mensen die helpen. Uh, als er wat is, dan kunnen ze ook naar SME toe gaan. Mm -hmm. En dan helpt mee hun ook verder. Dan is het ja. alleen maar rooi, rooi, rooi. Dan is het ook gewoon is mee, SME die is mee, is mee. ja, ja. Die, ja, die hun kan kunt steunen en, en dat is alleen maar sterker. En er komen ook steeds meer mensen bij. En er zijn wat, ook omdat we zo erg groeien de laatste tijd, uh, wordt er ook veel meer van je verwacht. En mm. we zijn maar in met een bestuur van drie. We huh. hebben vijftien vrijwilligers uh, incidenteel, niet alleen maar die alleen maar vast zijn aan het werk voor, voor Insight... maar ook gewoon voor het buurtfeest, voor alle andere activiteiten. Uh, maar er kunnen er wel gewoon wat meer bij. Weet je? Want ja, ik zag op jullie website. Er we zijn, aan, uh, zeer, we zijn he, sterker een, antwoorden. Voor, uh, ja, en vraag voor meer vrijwilligers. Als het een beetje le leuk met de camera of iets, uh, interviews uh, willen doen, dan is dat altijd uh, heel leuk natuurlijk. Ja, maar he? ook stukjes schrijven, uh, ja, ook. Uh, de website bijhouden. We hebben een hele mooie nieuwe evenementenkalender ja. die we bijhouden. Maar mensen kunnen die nu ook zelf bijhouden. Dus ja. vanuit thuis, hun computer, kunnen ze inloggen op onze site. En dan kunnen ze hun evenement aanmelden. En dan hoeven wij als alleen maar goedkeuring te geven ja. Plaatsen. Ja www.sanfordinside.nl ja, dat, dat is hem, ja. Ja, ja. ja. Inderdaad, dus, ja. Uh, dus dat. en dan goed, um, Ja, dat ja. goed heb, ja. Jij nou, heb, jij, heb jij nou nog een, een grote droom... wat je, wat je wat mm -hmm. voor Stomford wil doen? Ja, alleen die ga ik... Dat niet ga ik vertellen. vertellen. Ook oh, niet ontwerpen. Nou, leuk. Uh, <laughs> nou, dat was het dan. Nee, <laughs> ik, wil, ik heb wel echt een hele grote droom. Alleen, ik kom niet... Um, als ik... ik het is heel erg makkelijk om een droom te uiten. Zoals op de radio. Ja. Hè? Mm -hmm. Maar ik weet dat, dat uh, als ik dat ga doen... dat uiteindelijk de, iemand dit hoort... en die denkt van... oh, dat vind ik ook leuk om te gaan doen. En dan is ja. volgende week uh, de aanvraag bij de wethouder binnen. Ja. En dan uh, denkt de wethouder... oh, wat fantastisch. En die gaat het doen. Want ja, ik weet dat het ja. mijn idee wat ik ja. heb. En dat zou dan ook uh, betekenen... dat alles open, overkoepelend gaat nee, worden. Ja, dat is waar. Uiteindelijk... Ja, ja. Uh, en het, is wel, het idee is wel verstandig voor uh, Nieuw-Noord. Want van de week deed ik uh, straatinterviews en uh, kerstgroetjes opnemen. En toen vroeg ik aan een meneer, wat is je droom voor komend jaar? En toen zei hij precies wat mijn idee was. Wow. En toen was het bevestigd. En toen ja. dacht ik van, oh, hier moet ik toch mee doen. Ja. Alleen... Ja. Ik denk wel dat ik het na de verkiezingen moet doen. Want ja. nu kan meneer Bluis wel zeggen van ja, we gaan het doen. Ja. En dan de volgende wethouder ja, zegt nee, weer. we gaan het niet doen. Ja, ja, ja. Dat, ja. Dat, dat kan of, ook nog, ja. Meneer Bluis ja. denkt nu, ik luister. En hij denkt van oh Roy, kom volgende week toch maar even. We leggen de het vast. Ja. We leggen het vast. Mm -hmm. Maar uh, ja, en, en, we, en weet je wat het is? We moeten gewoon lekker doorgaan met wat we aan het doen zijn. Mm. En ja. ik denk dat, dat als we daarmee doorgaan, dat het allemaal wel vanzelf had je als kind ook al zo'n verbinder in de klas? Of ja, zeker. Dat je ik ben... een... Sorry, ik laat nee, niet Nee, maar praat. dat je ook uh, constant... Ja. de ideeënmotor doorgaat ben... in je hoofd. Ik ben vorig jaar genomineerd als persoon van het jaar in het Halemse Dagblad. En daar stond op... Ik organiseerde al fietsracens op mijn twaalfde jaar. Ja, en kijk. Als je nu de... Uh, uh, de Halens Dagblad van... wat zou het zijn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 Uh, ...verder te komen. Ja, In ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> maar dat geeft ja. iedereen wel... ...die geen antwoord er is. Ja. Uh, maar uh, maar oh. zo'n stukje... ...accepteren... Uh, uh, ...want uh, ja... ...ik, uh, ik ben eenmaal een flap uit. Ik ben email, uh, uh, gewoon een, iemand die graag wil en doet. En soms komt dat anders over dan dat het overkomt. Nee. Maar... Dat hebben ja. mensen maar te accepteren, want ik ben Roy. Zo is het Roy. En, uh, je doet het Zo goed het. Ja. en uh, ja, je organiseert een hoop. Ja. En de hoop mensen een waardering hebben, voor, hoop hoor. met er plezier van ook. Uh, nou ja, Daar hoop ik, en daarvoor doen we het Ja, daarom, dat, dat, dat begrijp ik. Nee. Ja. En, en kinderen, dat is ook prachtig. Dat het carnaval, ja. Sinterklaas en weet ik het allemaal. Zeker.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 af en toe twee uurtjes in het huis in de duinen te helpen of ja, waar dan ja, ja. ook maar ik moet ook al een beetje ja, ook aan jezelf ja, denken want want ja. anders ga ik ja. door en dan ja. Uh, ja. Uh, ja. val je om ja dat doet hij ook wel eens ja en ja, roiibus is het wel even genoeg voor mij ook <laughs> uh, dan, dan snap ik dat ja hey ja. Uh, mag ik jou hartstikke bedanken dat ja, je bent en uh, genieten van van je, ja. van, je niet van deze de ja. vrijwilligers want ja het is niet zomaar wat Roy. Nee, en het beeldje staat heel erg mooi te dus schijnen nu onder de kerstboom oh, oké okay. en daarna moet ik een mooie plek vinden want hij is heel zwaar en hij hij valt om. Oh. En dat Thomas was oh, hier ja, ook last van. Ja. Uh, het, het eerste wat er gebeurde, want we gingen een bakje doen, of een koffie yeah. we gingen een biertje doen bij Mio aan het einde, uh -huh. om het te vieren. En we zetten hem mooi neer op de tafel en er komt een trilling en hij valt zo op zijn neus. Oh, oh, oh, en Nou, gelukkig is hij nog heel. Uh, als ja, gelukkig maar, ja. ja. Maar hij is heel zwaar. En, ja. Maar wel een heel mooi beeldje. Hij moet in een fluwelen kussen. Ja. ja, eigenlijk wel, hè? Dan valt hij niet om en dan nee. kan je hem toch... Ja. Nee. Uh, tijn mag je ook hartstikke bedanken voor ja. je komst. Uh, Ik kom een keer uh, langs bij jou. Mee, bij hem? Ja, rond de Prix of zo. Ja, ja, ja hartstikke, hartstikke leuk. Ja, tuurlijk. Ja, daarom. Ja. Daarom, uh, ja. ook belangrijk. Ja, zeker weten. Ja, dus, uh, Heel goed. Hé, hey, uh, ik wens jullie een enorme Dank fijne kerstdag. En uh, ja, bedankt voor je komst. Ja, super. En we gaan weer uh, naar muziek toe van uh, Maya. Ben je nog wakker, Maya? Ja, ja. ja. ja we gaan Ik doen ben we. er nog. Ik zit net vol glorie te luisteren naar Roy. Dus. Ja, zeker. Hè? Dat was wel ja, leuk om te luisteren, ja, leuk. natuurlijk. Ik heb Bonnie M met Mary's Boy Child. Oh, Oké, okay. okay. Mary's Boy Child, Jesus Christ was born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 Of joy and love to be a and <laughs> Let everyone know there is hope They found him, oh my Lord, a golden halo crowned him, oh my Lord. They gathered all around him to see him and adore. Oh my Lord, they had begun to doubt you, oh my Lord. What did they know about you, oh my Lord? Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur met politiek, cultuur en sport. Op dat was Bodiem hebben naar geluisterd. Uh, ja, het is alweer de uh, 13 minuten voor uh, 12. We hebben hier de twee tortelduivers die aan de ja, tafel ja, zitten. zeker. ja. ja. Uh, laatste onderwerp gaan we naartoe. En dat is over de toneelvereniging Hildering. Uh, Jan Hilco Diets en Martine poriensky botman moeten we wel ja, zeggen. Ja, ja, ja. Moeten we ja. er even bij zeggen. Ja. Uh, zitten tegenover ons twee, uh, ik weet niet hoofdrolspelers misschien in het nieuwe ja, stuk. Ja, allemaal hoofdrolspelers. Ja, ze ja, dus ja, dus hebben geen kleine rollen. Nee, ja, dat is waar. Acteurs. Ja. Nou, zij gaan uh, een bedevaart naar Bonaire spelen. Ja. Uh, met een enorme, uh, ja, de eerste keer dat jullie uh, een primeur eigenlijk uh, krijgen. Ja, spannend. Ja, uh, ja in uh, Theater de Klocht op ja, 9 en 10 januari. Jullie zijn eigenlijk de eerste uh, vereniging die daar gebruik van gaat maken. Zeker. Hebben maar... jullie er al, al geoefend of niet? Nee. Nee. nee, nee. nee. Dus het je weet helemaal niet... Waar je jullie nu dan? Nee. Hier vlak naast. Oh ja, maar ik ik ja, hier Ja, jullie oefenen nu hier op de Tolweg 10, ja. Ja. ja. ja. Maar, maar heb je jullie gehad. Ja, het bestuur heeft al een paar keer gerold. Ja, oh, ja, precies. Het ja. ja. bestuur zal deze ja. kijken. Dus je moet wel en, weten waar, en, uh, waar de kleedkamers zijn natuurlijk. Ja, het ja en het designen. is natuurlijk al over, over twee, drie weken. Dan, Zeker, ja. Ja. Ja. Ja. ja. ja, maar er wordt heel hard gewerkt. Dat weet ik, ja. En, ja, dus, uh, ja ik hoop dat het helemaal klaar is. Ja, in we in hebben een dak boven ons hoofd. Ik denk ja. dat, dat dat wel belangrijk is, is. En, ja. Ja. en, en, en er, er zijn, als het goed is, stoeltjes... Ja. ik zeg beginnen met die handen. Ja, en, ik, ja, uh, we je, en bij Aarslicht zijn we ook heel leuk. Als, nee. als toneelspeler als toneel, als toneel, ja. moet je ook kunnen improviseren. Nee. Dus het maakt eigenlijk helemaal niet uit nee. Absoluut waar, nee. waar jullie staan. Nee, ja. nee, ik denk dat de regisseur er niet blijft als we heel veel gaan improviseren. Want nee, nee. ja. we ja. hebben toch wel een script wat, waar we ons aan moeten houden. Het ja, is ja. niet zo heel streng toch, wel. Nee. nee. Streng toch rechtvaardig? Absoluut. Streng ja. toch rechtvaardig? Nee, nee, nee, zo nee, mag nee, ik nee. Het graag horen. Nelleke is top. Een benenvaart ja, naar een Lekker warm daar in die kou hier. Ja, je ja, zou verwachten ja. dat, we, dat, dat we gaan we reizen. Zitten. Oh, ik denk er komt gewoon een live verbinding ja. in de krocht oh, met jullie. Ja. als uh, ja. Ja. ja, niets is minderbaar eigenlijk. Krant. We zitten in een klooster. Ja, je in een klooster? Ook. In een klooster, ja. Maar ja. Hoe, hoe, hoe, hoe ga je dan uh, zeg maar, uh, de verbinding doen uh, met, met Bonaire dan? Ja, dat gaan we eigenlijk nog niet verklappen. Nee. Maar wat ik wel kan verklappen, is wordt weinig verklapt het Ja, het wordt <laughs> Ja, Bedevaart naar Bonaire is ook al een gedachte eigenlijk. Het is ook al een wens ja. uh, in, dit, uh, in dit stuk... Um, maar het speelt zich af in een klooster. We hebben, we hebben een aantal uh, mensen rondlopen in het klooster. En we hebben Moeder Overste. En Moeder Overste ligt. Uh, ja, de, de, de, de, het gaat niet zo goed met Moeder Overste. Speel jij en... met Moeder Overste, of niet, Martine? Nee, nee ik speel oh. niet Moeder Overste. Okay. Maar ik zou het wel heel graag willen worden. Nou, ja, kan nog. Kan, kan uh, ja, zijn... Zeker. Ik zijn nog geen dus. Ja, want dat heeft wel een reden. Moeder Overste heeft naast dat ze misschien de laatste adem gaat uitblazen. Ook nog wel iets. Uh, een, een, een hele mooie positie. En misschien ook nog. Wel iets achter de hand. Laat ja, het zo even wat spannend nou allemaal weer. Ja, heel ja. ja. verrassend einde. Maar jij bent eigenlijk ook niet de enige die, uh, die daar achteraan zit. Hè? Er zijn nog wel wat meer gegadigden, en wat meer mensen die interesse hebben in niet alleen haar functie, maar ook wat daarbij komt kijken. Dus dat... Uh, nou, er vallen er wel een paar af, want mannen kunnen het niet spelen, moeder er overigens. Nee, dat zou je zeggen. Anders zou maar... Peter, Peter oh. blijft dat heel graag willen ook waarschijnlijk. Ja, ook dat, absoluut. Ja, nou, nou, hoor. De acteurs zijn zo goed dat ze ook... Ja, daarom, daarom, daarom. Zeker. Ja. Maar, maar kun je, kun je een tipje van de sluier oplichten? Maar wacht, het over het hele uh, toneelstuk, nou, nou, de, het, het speelschap in het klooster. Moeder Overste, die ja, de, die ligt op sterven, um, en een aantal kloosterleden zien die positie wel zitten, dus mm -hmm. die gaan Oh ja, een, ja, ja. Uh, ja. Uh, maar Moeder Overste heeft nog iets anders waar andere mensen ook interesse hebben, namelijk uh, geld. Ja, um, en ja, dat, daar wordt op geaast mm. op verschillende manieren. Dus daar komen een aantal figuren uh, bij kijken die wellicht niet helemaal koosjes zijn. Oké, okay. dus ja. is het ook uh, een decor met vele deurtjes? Het, het is een klucht. Ja, ja, daarom. De, ja. De deuren dicht? Ja. Ja. ja enig uh, Maar laten we zeggen, uh, de krocht is nog niet helemaal af. En wij weten nog niet helemaal of, of er ook deuren komen. Nu <laughs> links en rechts en midden. ja, ja, ja. Daar ja, zijn duur. ze nog over aan het ja, vergaderen nee. Daar goed. wordt hard vergaderd over hoe en wat. <laughs> hoe deuren. Uh, we <laughs> hebben een dak. We hebben nog geen licht en nog geen geluid. Maar uh, dat zit eraan te komen. ja, ja, maar ja Dat, dat je hoop ik wel in. voor jullie te zeggen. ja ja luxe. Nu is mij verteld dat jullie dit stuk al een keer gespeeld hebben. Klopt dat? Dat klopt. En waren jullie daarbij of niet? Nee, allebei hebben wij niet meegespeeld. Uh, nee, ik denk dat ik toen uh, bijna... Uh, dat ik nog uh, in de kinderluiers. Uh, nou, rond... Ja, Nou, dat wilde ik Is Het is een oud stuk. Het ja. is een behoorlijk oud stuk. Ja, okay. Is het zo lang geleden dat het uh, ja. Ja. eerder gespeeld ja, is? Ja, er al. zit één speelster in die het al eerder heeft. gespeeld. Oh, ja. Of Volgens mij twee zelfs. Ja, ja moeder overste speelsters. heeft het gespeeld. En zuster Anna. En zuster Anna, ja. Okay. En dan ja. niet in de krocht, maar misschien wel in... Uh, Volgens mij ja. wel in de krocht. Ja, ze hebben altijd eigenlijk een uitvoering in de krocht gedaan. Absoluut, ja ja dus het, een, het grappige is je begint aan zo'n stukje doet een leesrepetitie en dan hebben een aantal spelers oh ja ja ik weet oh, ja, dat nog het dat ging zo dat, ja. ging zo dat ging zo en dan, en dan gaat de regisseur ermee aan de gang. En dan wordt het een compleet anders ah, stuk. Ja, ja, ja, Hetzelfde ja, ja. tekst, maar het stuk wordt compleet anders. Ja. En dat is zo mooi om te zien. Dat horen we ook van de spelers. Van, jeetje, dat, dat, dat, dat je dat zo kan interpreteren. En dat het, dus, dus als mensen het misschien uh, uh, jaren geleden een keer gezien hebben... kom gerust naar ja, kijken, je herkent het niet meer terug. Ja. Ja. Ja. Maar wel het is echt veranderd. Ja. Ja, het is ook wat meer naar deze tijd toe ja. gehaald. Hè? Het is allemaal wat frisser. Oh, ja, ja, ja, ja. Er zit een, een randje aan wat, uh, wat tegenwoordig een, ra ook mag. een rapeltje. Ja. Maar ja. hebben jullie wel dat genoeg uh, kloosterkleding in ja. jullie pakket? Of bestel jullie? Nee, wij ja. huren de, de kloosterkleding. Dat huren jullie dan? Ja, ja ik ja. wou net zeggen, dat heb ja. ik toen niet tussen de. Nee, kleding niet nee, hangen. Nee, nee. Dat, nee. Dat, dat wordt gehuurd. En ja. dat, uh, dus het spannende is, we hebben, het nog, we hebben de kleding nog niet aangehad. Sommige spelers, uh, daar is al wel kleding voor beschikbaar, maar voor de meeste is dat er nog niet. En dat gaan we 5 januari, gaan we dat bij de pre-generaal. Gaan we dat uitproberen. Ja, we ja. we. En, en dat is het mooie van zo'n proces bij een pre-generaal. Generale een komt alles bij elkaar. En dan hoop je ook dat het is zoals je het bedacht mm -hmm. hebt. Is dat niet het geval? Ja, dan gaan we daar weer aan sleutelen. Ja, nee, je, zo is het. Zo vier je lekker bezig. Zeker, uh, ja. Oh, dat ja. Kan. Ja, ja. Hoor. Hey, jullie hebben nu twee uh, keer gespeeld in, in de Blauwe Trim, hè? in de grote de Blauwe Trim. Hoe Zit? was dat? Is dat toch anders dan de krocht? Ja, ik heb zelf niet het toneelstuk meegespeeld... maar het luisteren van het spel Dat ja. hebben we hier toen voor de radio ook gedaan. Uh, het is heel anders, maar wel met onze eigen trouwe donateurs. Dus dat ja. is ook wel erg leuk. Maar het is toch leuker om op een, op een, zeg maar een, een echt podium te staan, toch? Ja, de, ik vind het van wel. Ja, ja. Je, je, je, je, wordt, uh, je wordt uitgedaagd om dingen op een andere manier te doen. dat dus ja, uh, ja, kan ja. er ook wel voor, voor zorgen dat je creativiteit... In wat ook, kan moet, ook, hè? Natuurlijk, ja. Je moet ja. ook met allerlei andere omstandigheden werken. Ja, ja. Ik moet zeggen dat we best wel veel uh, positieve reacties hebben gehad alleen al omdat we het, dat we iets brengen hebben. ja precies nee, ja, ja, ja. gewaardeerd je, je kan ook anderhalf jaar niks doen maar dat is ook niks nee. natuurlijk nee, dat is, Toch? kunnen wij ook niet nee, nee ja, dat kunnen, kunnen jullie niet nee, nee, letterlijk nee, nee. Nee, dat was me wel opgevallen maar um, <laughs> nou, ik hey, vond jullie... het voorspel wel mooi ja, ja, ik heb het ja, ja dat was leuk ja dat was zeker, ja. Leuk, was zeker leuk ja nou 9 en 10 januari gaan jullie spelen hè? ja ja en dat is op zaterdag twee keer dan en op zondagmiddag, geloof ik Vrijdagavond. vrijdagavond ja. Oh ja, vrijdagavond. Ja. Ja, ja. Oh, het is vrijdag en zaterdag natuurlijk. Vrijdagavond is al uitverkocht. Stijf uitverkocht. Al ja. uitverkocht, goedemorgen. Ja, ja. Maar de, de zaterdagmiddag en de zaterdagavond, er zijn nog kaarten voor. Oh, er zijn nog kaarten voor. Zeker, maar daar moet je wel snel bij zijn. Hoe, je... hoe ga je die kaarten bestellen? Dat is eigenlijk heel eenvoudig. Je gaat naar de website van de Krocht: www.theaterdekrocht.nl. Ja. Ja? En daar kun je de kaarten bestellen. Oh, nou, een kijk eens aan. En dat is voor een prikkie. Kind kan er was doen. Ja, en als het allemaal niet lukt, dan is er ook nog hulp bij de digitale spreekuren van de bibliotheek. Digitale spreker ja, van de bibliotheek. Goed. Ja, maar dat, ook, Daar werk ik, jij, hè? Ik niet meer, nee. niet meer. Oh. Nou, werkte jij ja, inderdaad. Ja, werkte ik, ja. Ja, wat doe je nu precies? Uh... Ik werk nu bij de gemeente Haarlem. Oh, bij de gemeente Haarlem. Beleidsadviseur Jeugd. Ja, ja beleidsadviseur. Mooi naam. Nou, ja. Ja, keurig. Ja, ja, nou, <laughs> ja per <pelette> betaald. Want <laughs> hey, jullie hebben meestal twee, twee uh, toneelvoorstellingen uh, per jaar, hè? Ja, klopt. Ja, klopt. En wanneer is de volgende dan? Uh, september is in, of zo? Is in april. Ja. Even oh, mijn april, hoofd, uh, april. april. 12 april geloof ik. Oké. Okay. Uh, ja, dat gaat snel. We doen altijd in december. In april. en Weet je al wat je gaat doen? Jazeker, die groep is ook al aan het repeteren. Meen je dat dan? Nou? Jazeker, die hebben die eerste de eerste leesrepetitie. Er lopen twee repetities door elkaar? ja. ja. Dus voor dan word je toch gek van? Dat uh, uh, is ook extra. niet gebruikelijk, hè? want normaal <laughs> ja. spelen we in december en dan gaan we repeteren in januari. Maar ja. nu overlapt het maar ja. elkaar. Oh, Oké, okay. maar dat kan je gewoon aan. Dat je kunnen sommige spelers goed? Ja, ja, dat vind ik wel knap. Speel je ook allebei weer mee dan? Ik nee, speel in het dus voorjaar niet mee. Okay. Ja, ik wel. Want, Jij wel? Ja, We, we hebben het, uh, uh, nou, ik laat het, zeggen, het probleem tussen haakjes. Uh, mannelijke spelers, uh, dat zijn er gewoon ja. niet zoveel. Nee, nee en, uh, ja. Jongen ook al uh, is helemaal lastig. Dus um, hierbij een oproep, Ja. Precies. Oproepen. Ja, uh, Vooral mannelijke spelers? Nou, we zoeken iedereen. Als, zoeken als iedereen. je het leuk vindt om te ja. spelen, kom ja. een keer kijken. He, dan, dan kun je een beetje proeven. We hebben repetities op, uh, uh, op maandag en donderdag. Mm. Uh, dat gaat zich uh, uh, in de kroch plaatsvinden. Dus kom een keertje kijken. Geef het wel even aan via onze website dat je wil komen kijken. Mm -hmm. He, wie, wie weet is het wat voor je. Hè? Ja, maar het Betre. is een super gezellige vereniging. En de website ja. is uh, nog even één dat keer? toneelhildering.nl Toneelhildering.nl toneelhildering Dus niet toneelvereniging, maar toneelhildering.nl Precies, ja. ja okay. Maar maak het iets korter, anders past het niet. Nee, uh, toneelhildering.nl Oh, nee, dat is nog korter hoor. Ja, Mant. ja. Zo ja. ja. heel, zo nee. heel. <laughs> mant. Ik wil er nog even toch terugkomen op twee... Uh, jij moet je richten op twee stukken, dan, dan moet je twee rollen uit, uh, uit je hoofd leren. Ja, ja. Is dat niet lastig dan? Nee hoor, dat, dat, tenminste. Dus je, um, uh, wat, wat ik doe is, ik probeer me altijd vlak voordat ik opga even weer te focussen... Even de, de, de eerste regels van mijn teksten door te lezen. Ja. En dat, dan komt het als vanzelf. Dus je gaat niet op 9 januari opeens een. Uh, <laughs> een heel. Een ja, referaat ja, ja, houden de volgende. Ja, nou ja, ik, ja, dat is wel. Ja, dat. dat <laughs> accenten zijn nog wel eens lastig. En ja, ja, ja. Met verschillende accenten gesteld En dan wordt het soms een beetje Duits en soms een beetje Italiaans. Ja, ja, ja. Ja, hallo, ja. ja, hallo was ook fantastisch. Ja, ja, ja, ja. Dat, ja, dat, dat, was ja dat is echt waar. die heb ik ook gezien, ja, ja, dat was leuk, ja, Dat was, leuk. Dat absoluut. was echt zo knap. Ja, ja. ja. ja dat was prima. Ah, ja, we hopen met dit stuk het evenaren. Ja, ja. absoluut. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Nou, we zijn erg benieuwd. En, uh, ja, uh, dus er zijn nog kaarten voor de ja, zaterdag? Ja, zaterdagmiddag ja, ja. ja. en zaterdagavond zijn er zeker oh, okay. nog kaarten. Maar wees er snel bij, hè, want ja, mensen je luisteren. Het en, ja. het, het en het, het gaat zo... als een man. Ja. Het gaat als een speer. Ja, ja nou, dat, is dat is ook dat heel leuk. leuk. Ja. Ja, natuurlijk. Ja, nou, en als, ja, zou je, als zou je het deels voor ons komen, kom anders voor de nieuwe krocht. Ja. Want, ja. want daar is enorm hard, hard gewerkt. Dus, dus Beleefd Transport heeft daar echt enorm uh, werk verricht. En ook alle ja. ja. bouwluiders die verdienen eigenlijk ook nog wel ja. dat, dat mensen komen kijken. Ja, oké. Okay. Nou, mag ik jullie hartelijk danken voor jullie komst. Heel en, uh, ik wens uh, jullie heel veel succes het uh, ko komende jaar. Ja, absoluut. Ja. Uh, niet, niet alleen op 8 en 9, maar het hele jaar natuurlijk. Dat doen we. En een ja, ja, uh, ja. hele fijne kerst ook. En uh, nou ja, ja. Uh, succes. En de luisteraars ook. Hè? Ja, de ja, Roem. Ja, de luisteraar. Ja, jullie, jullie mogen nog een, een groetje doen hoor. Namens Toneelgroep, toneelgroep Hilder, Wim Hildering wens ik iedereen prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. Nou, goed, dat zo. klinkt Kijk, nog wel mooi. gewoon een mooie he, stem hey. ook. Je ook ja. Mooi accent. Nou, we, ja, wij <laughs> gaan er bijna uit, want het is uh, bijna twaalf uur. Karina, mag jou. Uh, hartelijk dank, het was ja, er heel ja, leuk leuke om dat met jou zelf. samen te doen. Zeker. En ik wens jou ook een hele goede kerst. Ja. Jij ook. Uh, Iedereen jij, hier. Jij gaat naar Limburg, begrepen. Ja, gewoon nou, niet. Perfect. Ja. Hé, hey, Marja, jij ook uh, nog bedankt voor je muziek. Mooie, mooie muziek bij de keuze. Dank je wel. En een heel goed, een goede kerst. En, uh, hartstikke bedankt. Ja, we gaan er bijna uit. Jij gaat altijd ja. aftellen dan. Hè? En nog 30 seconden. Ja, dat bedoel ik. We moeten <laughs> nog 30 seconden goed klaar. Dus volgende week ga ik, uh, ik oliebollen doen. Ja, vol volgende week ga je oliebollen Ik wat? ga volgende week de oliebollen lopen. Dit is ZFM.